Zes uur. Wouter met het NOS Journaal. De aandelenbeurzen zijn opnieuw fors onderuit gegaan... door de zorgen over het coronavirus. De AEX sloot net met een verlies van 10,8 procent. Dat is de op één na slechtste beursdag ooit... in de geschiedenis van de Amsterdamse beurs. Alleen tijdens de beurskracht van oktober 1987... werden er grotere verliezen geleden. In drie weken tijd heeft de AEX-index nu 30 procent verloren... waarmee alle koerswinst van bijna vier jaar verloren is gegaan. Ook andere Europese en Amerikaanse aandelenbeurzen... kregen forse klappen te verwerken door de coronacrisis. Het kabinet heeft de maatregelen tegen het virus aangescherpt... en adviseert tot en met 31 maart... alle evenementen met meer dan 100 mensen af te gelasten. Het geldt ook voor musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Grote restaurants kunnen open blijven... als ze genoeg maatregelen nemen tegen besmetting. Iedereen die verkoudheidsklachten heeft wordt opgeroepen thuis te blijven... Ouderen en mensen met minder weerstand krijgen het advies het openbaar vervoer te mijden. De scholen blijven wel open. Ander man die in 2017 in Groningen een willekeurige voorbijganger neerschoot... krijgt opnieuw 10 jaar cel en tbs. Het gerechtshof heeft wel bepaald dat deze Azim A het slachtoffer een hogere schadevergoeding moet betalen. De rechtbank legde hem 370.000 euro op. Dat wordt nu 865.000 euro. De 21-jarige slachtoffer is voor de rest van zijn leven vanaf zijn middel verlamd. Acteur Jaap Stobbe is overleden. Onder meer bekend van zijn rol als de plaaggeest in de serie Bassie en Adriaan. Stobbe overleed vorige maand al op 83-jarige leeftijd, meldt RTL Boulevard. In de jaren 80 had Stobbe ook een rol in de jeugdserie De Poppenkraam. En hij speelde Louwietje in Baantjer. Het weer van West naar Oost trekt een gebied met buien over. Vanavond is het tijdelijk droger, maar komende nacht en morgenochtend volgt er weer neerslag. Morgenmiddag opnieuw droger en meer ruimte voor de zon. Het wordt dan zo'n 9 graden. Dit was het nws Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is minder druk dan gebruikelijk. Op donderdag in de regio Noord-Holland staan ongeveer 14 files. De files met de meeste vertraging staan op de A9, Amstelveen richting Den Helder... tussen Akersloot en Heilo, 10 minuten oponthoud. En op de N247, Amsterdam richting Horen... tussen de aansluiting met de Ring en Broek in Waterland, 10 minuten oponthoud. Op de N9, Den Helder richting Alkmaar, is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is daardoor dicht tussen Sint Maartenzee en Petten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 This is... Ik het bedenken. Ik kan niet meer slapen En ik ben makkelijk zacht maakt weinig meer uit Ik heb alles gehad Ik wil niet meer denken En ik kan niks meer doen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 Als ik graf, ik stop voor altijd met roken. Ik ga terug naar de af. Hoezo liefde en wat nou hart, maakt mij niks meer uit. Je sais plus comme un vent, ni des lèvres, ni des dents. Dans Florin, moi enfant, nos deux mondes sont différents. C'est pourtant la même planète, de là on arrête, la goutte et le vase, de l'eau dans le gaz, dégage, mec. I'm not afraid of